7 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoek laat doen naar een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Nu zijn de kapjes alleen verplicht in het openbaar vervoer, maar de meerderheid wil kijken of dat niet op meer plaatsen moet gebeuren, nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt. Het Outbreak Management Team zou daar advies over moeten geven, vinden partijen als VVD, SP en PvdA. Voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's noemde eerder vandaag zo'n mondkapjesplicht niet reëel, omdat het volgens hem niet te handhaven is. Op de intensive care afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen liggen nog 15 coronapatiënten. Dat zijn er twee minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Verwacht wordt dat er de komende twee weken juist meer coronapatiënten op de IC zullen worden opgenomen, gezien de stijging van het aantal nieuwe besmettingen.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 De drie branden die in de nacht van dinsdag op woensdag uitbraken in de gemeente De Beeld... zijn vermoedelijk aangestoken, zegt de politie. De branden vonden plaats in de nacht voor het boerenprotest in De Beeld. Maar volgens de politie is er nog niets te zeggen over een mogelijk verband. Twee van de branden waren vlakbij het gemeentehuis. Ook ging er een tekstkar in vlammen op. Die was neergezet voor het boerenprotest. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht af en toe regen. Minima tussen 13 graden aan de kust en 16 landinwaarts. Er staat een stevige westelijke wind. Morgen eerst bewolkt en geregeld een bui. Later opklaringen bij maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Thank you. But I hear that you are To you was never second best I saw the world Crashing all around your face Never really knowing it was always The life's the kind which down the street play along with the charade there doesn't seem to be a reason to change you know I feel so dirty when they start talking cute I wanna tell her that I love her but the point is probably